Gestart. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Sepp Blatter en Michel Platini zijn voor acht jaar geschorst wegens corruptie. Heeft de tuchtkamer van de Wereldvoetbalbond FIFA besloten. De voetbalbestuurders krijgen de straf voor een dubieuze betaling in 2011. Platini ontving toen 1,8 miljoen euro voor wat in zijn ogen een betaling was voor eerdere werkzaamheden voor Blatter. Ze zouden de betalingafspraak geheim hebben gehouden en niet in de boeken hebben verwerkt. Beide werden in oktober door de FIFA al voor voorlopig 90 dagen geschorst. De automobiliste die in Las Vegas inreed op voetgangers heeft dat met opzet gedaan... maar de vrouw had geen terroristische motieven, meldt de politie. Bij de aanslag kwam één voetganger om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Zeven van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bestuurder is een vrouw van in de twintig. In de auto zat een kind van drie dat niet gewond is geraakt. Omstanders zeggen dat ze de vrouw probeerden tegen te houden door op de ramen van de auto te slaan. Maar de vrouw bleef gas geven en op mensen inrijden. Het gebeurde op de Strip in Las Vegas waar veel hotels en casinos liggen. Ajax-speler Kenny Tete is onlangs opgepakt. door hem bevestigd dat hij betrokken was bij een vechtpartij bij een koffieshop in Amsterdam. Toen M gaat hem vervolgen. Het is niet duidelijk wat Tete precies ten laste wordt gelegd. Hij zou ook een agent hebben beledigd. Mensen met vernauwde beenslagaders krijgen te snel een dotterbehandeling... zegt een artsonderzoeker die er morgen op hoopt te promoveren. Mensen met zogenoemde etalagebenen hebben veel pijn bij het lopen. Het zijn vooral 55-plussers. Hun beenslagaders kunnen worden opgerekt met een dotterballonnetje. Maar vaak komen de klachten naar het dotteren weer terug... omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Bij veel mensen is looptherapie net zo effectief, zegt de onderzoekster in Trouw. Die therapie is ook veel goedkoper. Het weer beholkt en bij u later op de dag droog en af en toe zon bij een graad of 12. Vanavond opnieuw regen en veel wind. Aan zee hard tot stormachtig. Dit is. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja, ja, ja, ja.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 Natuurlijk ook niet te ontbreken zo tijdens de kerstdagen. Ook niet op CFM. De single van Band Aids en Do They Know It's Christmas. Ja, dan vind ik het zo leuk om in één keer zo'n overgang te maken. Dan gaan we in één keer naar dansbare muziek van de kerst naar de dansbare muziek van Omi. Hey. Oh. Hot sun and clear blue skies The waves were crashing died. And when she passed me by And gave a wink and a smile And I was on cloud nine Dat is wel leuk, hè, met deze nieuwe scene van Omi, echt zo'n uh, ijsbaanplaats. Ik zie hem zo gedraaid worden daar bij de ijsbaan uh, hier in uh, Sanfoort. En over de ijsbaan gesproken, ben jij daar, uh, Jolande, bij de ijsbaan? Goedemiddag nogmaals. Hallo. Hallo. We lopen er nu naartoe met het koor. En ze gaan, als het meter zo direct even de muziek uitzetten, dan gaan we hier vingers. Het is echt druk hier nou, hè. Het is echt allemaal vol aan het lopen. Ja, ze komen allemaal voor jullie natuurlijk, hè. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, een prachtige dikke score. Onder leiding van Jan-Peter gestegen. Ik zal even een reclame maken. Maar het is echt uh, een drukte van belang. En wat staat er bij jullie op het uh, repertoire uh, vandaag? Uh, op het repertoire, we zingen uh, echt ouderwetse wette van Stille Nacht. En uh, we zingen ook uh, Dek de Hol. Misschien je dat? Nee, eigenlijk niet. Dat, dat komt eigenlijk wel voor, vaak in die ouderwetse... Uh, die ouderwetse kerstfilms komt er nog voor. En de office... Nee, hoe heet het nou? Nou ja, die, die hele oude verhalen. Maar ik kijk, dat hebben we nog meer? Uh, Winter Snow hebben we. En de Carol of de Bells. En de Coventry Carol. Uh, en een liedje. We zingen ook wat Italiaanse liedjes en een Franse liedje. Het is gewoon wel heel leuk. Ja, gewoon een lekker sfeertje zo uh, bij de ijsbaan. Zo dadelijk uh, als jullie gaan optreden. Ja. Wat grappig was, wij zaten net gewoon binnen. En de collega van de rest van mij... die.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 En uh, nog veel plezier. En bedankt dat je even live in de uitzending wilde komen. Ja, jij fijne kerst in ieder geval, hè, allemaal. Ja, fijne kerst. Doei, doei. Ja. Doei, doei. En heel veel plezier, hè, vanmiddag nog. Ja, dankjewel. Hoi. I'm <muchas> van collega Jolande Verstegen die is live in het centrum. En uh, ja, dat het daar gezellig is, hè, bij de ijsbaan. Zodra ik uh, Il Cantore Allegri, die uh, daar weer gaan optreden. En natuurlijk gewoon genieten van ijspret... door de kinderen op de ijsbaan. En dat uh, ijspret, dat gaat nog wel even door... want de disco on ijs gaat er ook weer aankomen. Ja het, nou, ook. ja, het zijn twee evenementen die ik toch alvast even uh, uh, mee wil geven. Ik bedoel, uh, natuurlijk allereerst uh, de nieuwjaarsduik op 1 januari...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 De kijk even roos. op dus sneeuw uit zijn lieve reuzen, inderdaad. Dat zeg je heel erg goed. Hier is Sarah Larsen. I let my day as if it was the last. Let my day as if it was no past. Doing it. Now.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 ghost town Met uh, Albert de Gelder. Als het goed is, hebben we Albert nu aan de telefoon. Goedemiddag, Albert. Goedemiddag. Uh... Ja, hoe heet je ook weer? Goedemiddag, ja. Albert. Goedemiddag, Albert. Uh, Rob, Rob en Albertje. Live vanaf de boot. Uh, ik heb begrepen dat je uh, de lekkere kerstvakantie tegemoet gaat.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 Heel heilzaam. Oké. Okay. En nu zit ik nog op de Zee, dus mooi uitzicht en daar geniet ik ook van. Met, uh, met in ieder geval Geno natuurlijk wel in mijn hart. Ja, dat begrijp ik. Uh, goed, ik zou zeggen: uh, ik, ik wens je een hele heilzame week toe.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 Even wachten tot het uh, precies kwart voor vijf is. Uh, je uh, bent even, een... even de boel opvullen. Uh, he je, je, je bent gewoon zoals wij in Groningen zeggen aan het Ja, zo, zo is me net. <laughs> Wat is tijd voor het gedicht van de dag? Vandaag natuurlijk helemaal weer in het teken van de kerst. Ga je gang, Albert Jan. Het kerstgevoel is een aantocht. Met natuurlijk de daarbij behorende emoties zijn er weer.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 de kerst is. Hoor je op CFM. CFM.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 Zing je dan? Maar je kunt het niet alleen. alleen. alleen. Jodin, ik en Simon en pak maar mijn hand. 25 jaar zie je zandvoort. En zo klonk het een hele tijd geleden. Vrolijk kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de wal. Zometeen meteen met Fred. En wij mogen er nog twee draaien, Albert-Jan. Waaronder deze van The Monkees. Hier is Daydream Believer. Ja? Ja, ik krijg een biertje. Oké. Okay. Oh, I could hide Neat the wings Of the bluebird As she sings The six o'clock It never ring, but it rings, and I rise, wipe the sleep out of my eyes. We shave. is weer hè, de zaterdagmiddag bij CFM. En het is weer voorbij gegaan. Zo so is het in de zaterdagavond wordt ook zo gezellig hè. Want ze dadelijk tussen 5 en 7. Ja, dan is hij er weer. Ja, uh, hij is er weer. Fred hij. Fred hij. En uh, hij is een heel mooie op zijn Heb je Facebook gezet die uitnodiging van je uitzending. Komt die zangeres ook? Open, open.